...onder die prins Willem-Alexander deden mee aan het werpen met een wc-pot. En de kroonprins grapte dat hij veel weet van watermanagement en dus ook van wc-potten. Burgemeester van Oostrum van Renen kijkt tevreden terug op het bezoek. We hebben genoten en de koningin heeft ook heel veel plezier gehad, denk ik. Ze heeft heel warm onthaal gekregen en heel enthousiast het publiek. Ik heb meer dan genoten. Ik ben trots op mijn stad, trots op de inwoners, de medewerkers, de vrijwilligers. We hebben een fantastische dag gehad. Premier Rutte heeft de koningin en haar familie vanochtend... via een videoboodschap een mooie Koninginnedag toegewenst. Hij sprak de wens uit dat het een zorgeloze en ontspannen dag wordt. En hij zei ook te denken aan prins Frizo en zijn gezin. De populariteit van koningin Beatrix is het afgelopen jaar verder gestegen. Dat blijkt uit de Koninginnedag-enquête, uitgevoerd in opdracht van de NOS. Van de ondervraagden is 81% procent tevreden tot zeer tevreden over de koningin. Vorig jaar was het 77%. Procent. De Nederlanders zijn zeer tevreden over de monarchie, zegt Koninklijk Huisverslaggever Marieke de Vries kwart van de Nederlanders staat stevast achter de monarchie. Ook nu er een beetje gemorreld wordt hè, aan de invloed ja. van de koningin. De Tweede Kamer die zegt ze moet iets minder invloed krijgen. En zeker met die formatie, daar moeten ze niet meer bij betrokken zijn. Maar vier op de tien Nederlanders, die zegt ook eigenlijk dat, dat maakt niet uit. Voor ons blijft ze belangrijk als samenbindend element. En daarom is die monarchie voor ons belangrijk. kwart van de bevolking nog steeds. Prinses Maxima blijft het meest geliefd. Op de tweede plaats staat koningin Beatrix. Het koninginnedagfeest op het Java-eiland in Amsterdam wordt zo druk bezocht dat de wegen daar naartoe zijn afgesloten. Het terrein is vol, zegt de politie. En de politie raadt mensen af om nog naar het feestterrein op het Java-eiland te komen. We gaan in ieder geval ervoor zorgen dat mensen ook daadwerkelijk niet verder kunnen komen. Dus uh, op het moment dat mensen beslissen om alsnog daar hun geluk te wagen... dan worden ze al in een vroeg stadium tegengehouden. Het feest van radiozender Slam FM werd tot vorig jaar op het Rembrandtplein... in het centrum van Amsterdam gehouden. Maar burgemeester van der Laan wilde daar geen grote feesten meer. Ook op het Museumplein is er dit jaar geen feest. De politie zegt dat in andere delen van de stad nog volop ruimte is... voor Koningsinnendag-bezoekers.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 Oekraïne krijgt mogelijk te maken met een boycott van regeringsleiders tijdens het EK voetbal deze zomer. Bondskanselier Merkel heeft al gezegd dat ze zich niet kan voorstellen dat ze voetbalwedstrijden zal bezoeken als Timoshenko in de gevangenis blijft. De status van negen Spaanse banken is door kredietbeoordelaars Standard Poor's verlaagd. Daardoor moeten de banken meer rente betalen over nieuwe leningen. Onder de negen banken zitten twee grote, Santander en BBVA. Zoals verwacht is de Spaanse economie in het eerste kwartaal gekrompen. De krimp bedroeg 0,3 procent. Doordat de economie in het laatste kwartaal van vorig jaar ook kromp, is Spanje officieel weer in een recessie beland. De aanhoudende werkloosheid blijft een van de grootste problemen van Europa. Dat staat in het jaarlijkse rapport van de internationale arbeidersorganisatie ILO. Vooral de hoge werkloosheid onder jongeren verhoogt de kans op sociale onrust. De organisatie wil dat de Europese Unie maatregelen neemt om de arbeidsmarkt vlot te trekken. Volgens de ILO moet de EU geld vrijmaken voor beroepsopleidingen en initiatieven om de werkgelegenheid te bevorderen.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 Koninginnedag op één. Zo een prachtig feest. Rechtstreeks vanuit het centrum van Venendaal. Govert van Brakel en Sven Kokkelman. Goedemiddag, u bent terug live in Venendaal. voor de tweede etappe van het bezoek van de koningin en haar familie. op deze Koninginnedag 2012. Jeroen Wielaard, de grote vraag is. waar is professormeester Pieter van Vollerhoven? Want die zou zich bij het gevolg hebben gevoegd hier. Hij heeft dat nog niet gedaan. maar de mensen die ik spreek uit dat gevolg vertellen me dat ze uh, dat een, een seintje zullen geven zodra het wel is. Maar hij is het dus niet, hij was niet in die bus. en Hij loopt nu ook niet met uh, de koningin en uh, prinses Margriet... richting uh, de oude markt van Veenendaal. Het is ook ons allen opgevolgd, wel opgevallen in Renaal al... hoe dicht uh, Margriet uh, bij haar zus blijft. Uh, bij wijze van ondersteuning natuurlijk ook zussen onder elkaar. Je hoort straks ook al die mevrouw in Renen horen zeggen dat ze de koningin er blij vond uitzien... maar ook wel besefte dat ze een rugzakje met zich mee meedraagt. Ook hier in Veenendaal. Ik sta geleund met mijn handen tegen een lantaarnpaal die is ingepakt in, jazeker, wol... Dat uh, is bewijs van uh, de oude industrie. Het oude erfgoed van Veenendaal. Maar wat een contrast dan ook met Renen. Geen nauwe straatjes. Geen middeleeuwse stadspoorten. Hoewel replica. Veenendaal heeft geen middeleeuws erfgoed. Het is een, uh, een, blijft een gemeente die oorspronkelijk uit de veenwinning is ontstaan. En, uh, ja, je ziet ook dat verschil met Renen. De ruimtelijkheid van het plein en de grote parkeerterrein... achter dat uh, moderne theater de lampen giet. Het echt oudste gedeelte van Veenendaal gaan ze nu zo meteen uh, betreden. Dat is uh, de schuin oplopende markt. En daar beginnen ze in die fietsstad Veenendaal. Jazeker, klassieker hebben ze hier gereden sinds 1985. Joop Soetemelk won toen... En daar gaan ze beginnen aan een rondje om de Oude Kerk. Zo ongeveer uh, ja, het meest markante gebouw van deze stad. In afwachting dus van Pieter van Vollenhoven, die erbij komt, denk ik, bij die markt. Venendaal, Veenendaal. Veenendaal. Dat is de beroemde klassieker. Nou ja, klassieker. Waar Jeroen aan herinnert. Jan Peels, Jan, waar ben jij nu? Ja, ik sta al een klein beetje richting die kerk. En daar staan allerlei mensen opgesteld... die dat betrokken Venendaal moeten symboliseren. Onder andere FC Palmengrift. Dat is de voetbalvereniging met een enorme beker... staan ze hier opgesteld in afwachting van. En wat leuk is om te zien, als je dan zo langs die route kijkt... want je staat een klein beetje hoger op de, waar die kerk staat... dan zie je dat overal waar de koningin loopt... natuurlijk daar een enorme drom mensen is... Maar... Iets daarachteraan loopt daar dan ook uh, ma prinses Maxima samen met uh, prins Willem-Alexander. En als die langskomen dan is het alsof er een stel popartiesten uh, daar uh, richting het publiek gaan. Iedereen springt erop af. Uh, ze hebben ook heel veel aandacht voor het publiek. Dat is ook heel leuk om te zien. En ja, dan zijn mensen eigenlijk een beetje door het dol heen. En dat zou u ook hebben denk ik als ze ja, hier ineens staan. We, we vinden het erg leuk dat ze hier uh, vandaag komt. Ja, en staat u al lang hier aan het hek? Nee, want wij staan op de vrijmarkt, even verderop, en we zijn hier gewoon... Met... Oh, eventjes de, de, de winkeltje even, even voor... voor... Nee, dat we hier nog helemaal kunnen komen. Nee, ook nog een vrijmarkt, want ja, daar, daar zal de koningin niet komen, Nee, daar komt ze niet, nee. Dat is een ander gedeelte van Venenaal. Nou, dat is, zou het handelsvenentaal dan zijn in het hele lijstje, lijstje van, van... Ja, en daar is het ook heel druk. Heel veel mensen er stonden om kwart over zeven, half vanochtend... En uh, we zijn even snel hier naartoe gefietst zoiets van nou, kijken of we er kunnen komen. Maar dat ging hartstikke goed. U kunt er lekker overheen kijken. Jij staat daar allemaal rug aan te kijken. Zeg. Ja. Is... je jammer, hè? het ja, is te klein. Ja, maar dat is echt enorm druk hier. Ja, maar dat is ook wel logisch. Want... Zeg, ik, hoor, ik hoor al wat uh, geroezemoes en wat gejuich aan de linkerkant van ons. Dus ik neem aan dat ze er zo aankomt. Ik zie ook al wel cameraploegen daar, uh, rondom uh, uh, de koningin uh, en het gevolg heen uh, drommen. Jeroen, misschien kun jij dat beter zien. Wat uh, zeg je, Jan? Dat jij waarschijnlijk de koningin beter in beeld hebt dan ik op dit moment. Ja, ze is, uh, ze is op een veldje aangekomen waar uh, ook weer uh, die oude woltraditie uh, wordt getoond. Er staat daar uh, zo'n levend standbeeld. Helemaal gehuld in bolle wol in vele kleuren. En uh, wij zelf van het gevolg hebben zojuist... Uh, een, een, een, een schaapscheerder gezien. Ja, dat, ook nog een oude ambacht. Ze staan hier aan oude weefgetouwen zitten ze hier. Jan Hoedeman van de Volkskrant hoefde ze niet bij te scheren... want die was al helemaal kaal. En mevrouw, is dit een folklore of is dit een hobby... of is dit voor de koningin die u net langs heeft gehad? Dit is een hobby en het is genoeglijk om van een verse vacht te kunnen spinnen, want de schapenscheerder nou heeft zojuist hier een verse vacht neergelegd. Helemaal fijn. Helemaal leuk. Bent u, zoals dat heet, een echte Veense? Nee, ik ben import, meneer. Het spijt me zeer. Maar degene van wie ik het geleerd heb, was een echte Veenduil, of dui Nee, ze hebben het over veense. Oh, dat kan... In, Veen, in het Veen. Dat, zo heet dat gewoon voor het, het Veen. Ik uh, hoor het, Jeroen. Maar, uh, Je spreekt het uh, daar nog van de steek. de meneer van wie ik het geleerd heb, heeft hier in Veenendaal gewerkt. Op de scheepjeswolfabriek. Die is afgebroken. Is afgebroken. Dus bestaat niet meer. Meneer leeft ook niet meer. Maar uh, ja, het, het, van, het leeft wel voort. U heeft het in uw vingers, mag ik wel zeggen, terwijl u zo zit voort te trappen aan het wolwiel. Ja, het is ook heel rustiggevend en het is uh, iets wat je ook in je vingers moet krijgen. Cool is het wel, dat spinnen. Vroeger was het een beetje tuttig, maar nu is het cool, vet cool. <lacht> en de koningin nog even bij u blijven staan? De koningin is blijven staan en prinses Maxima heeft uh, zelf geprobeerd uh, uh, te spinnen. Dus ze was ook heel betrokken en uh, geïnteresseerd. Heel Nederlands, Pint met Maxima mee. Dank wel. Jan, jij nog wat? In afwachting, Jeroen, ja. dat wel. Maar op dit moment staat ze volgens mij nog dichter bij, bij jou. Als ik heel erg op mijn tenen ga staan, zie ik dat ze richting het, het voetbalteam gaat. Weet u welk voetbalteam dat het is? Uh, nee, niet precies. Ja. Aan de staart van het gezelschap is Matthijs van der Wiel. Dat is de plek waar dan de spanning is weggevallen. Die spanning die urenlang is opgebouwd. De kindjes zijn gaan zitten. Ja, dus de kindjes zijn gaan zitten. Ze hebben het lied gezongen, twee liederen voor de koningin. En uh, Het ging heel goed. Ja. Je hoort de dirigent van het geheel. 500 kinderen stonden urenlang te wachten in die brandende zon. Wat een ontlading. Um, en dan was het misschien toch een beetje sneu. Dat de koningin niet alles heeft aangehoord. Dat ze eigenlijk halverwege al door ging lopen. Was dat wel de bedoeling? Of heeft ze hier uh, de, uh, de verloren tijd ingehaald? Nou, ik weet niet of ze verloren tijd was. Want zover weet ik het draaiboek niet. Maar uh, het was wel de bedoeling dat ze zachtjes door de, de kinderschade heen zou lopen. En, uh, en dan uh, zeg maar, gaan we weg vervolgen. En had u de kinderen heel goed geïnstrueerd, blijven zingen. Ook al is iedereen weg. Ook ja. al loopt het publiek achter de dranghekken ook weg. Want iedereen is weg. Hè. Zo gauw ja. de koningin voorbij is, gaat iedereen een plekje verderop zoeken in, ja. uh, in de stad. Hier, hier kan het, hier is het allemaal ruim. Anders ja. dan straks in Renen. Dus iedereen is weg en die kinderen, maar die zijn goed geïnstrueerd. Jawel, jawel, jawel. zijn is staan diervrouwstal ertussen. Hè. Dus uh, dat scheelt ook een heel stuk. Je hoeft niet alles te doen. Nee, en uh, hoe voorkomt u dat ze meelopen met de koningin? Nou, dat, dat doen ook weer die meesters en die upvrouw's. Dus we hebben wel duidelijk gezegd tegen ze van jongens, dit gaan we doen dan en nu krijgen ze een lustpakketje. En ja, we zijn Hollanders, hè? wat krijgen dan? Blijven we zitten. Ja. <laughs> Wel verdiend, en dan vraag ja. ik me af. U heeft natuurlijk heel vaak uh, geoefend hè, met die kinderen. En, uh, in, de school, in de school hebben ze het ook geoefend. En dan moeten ze het één keer voor het techie zingen. En dan staat dan de koningin ja. voor ja. Maxima, Willem-Alexander, alle prinsen. Ja. Hoor je dat dan ook aan die kinderkeeltjes, dat het daar ook de, de spanning dan toeslaat? De zenuwen, dat ze dan anders zingen? Toch misschien net een tikkeltje minder goed dan bij de generalen? Ja, nou, in het begin hoor je het nog niet zo, want dan zijn ze heel enthousiast. Ja, uh, uh, ze er... kijken en zeggen: verdoen, het is echt een koningin. Ja, ja. ja. ja, ja. En, dan, en dan zien ze die koningin lopen. En dan, die koningin loopt natuurlijk door. En dan gaan die hoofdjes ook draaien. Dus daar ja, kijken dan, ze u ah, niet meer aan. Nee, daar kijken ze mij niet meer aan. Maar ja, daar reken je op. Het ja, is ook maar once in a lifetime. He, dit, dus ja, dat, uh, dat ga je dan doen. Ja. Je kinderen. Uh, ze zijn heel braaf en gedisciplineerd hier in Veenendaal. Hè? Ja, jawel. jawel. Ja, ja, wat dat betreft, uh, de Albade doen wij nu denk ik een jaar of tien, twaalf wel. En ja, dat is altijd een feest. ja, maar is niet altijd met de koningin voor je. Nee, dit is de eerste keer met de koningin. Dus in die zin. En vorig jaar dat mag ik dan wel even zeggen, Vorig jaar hebben we hier op het plein gestaan... en hebben we gezegd, het zou leuk zijn als de koningin een keer kwam. En nu gebeurt het. De voortekenen. U bent ja. een gelukkig man. Ja, ja, ja, we zijn heel gelukkig. Ja. De dirigent van de Obade. Ik ga eens verder kijken op plekken waar het gezelschap voorbij is. Opmerkelijk hoor, hoe leeg het dan wordt op straat in één klap. Als de koningin... Het gezelschap is gepasseerd. En passant wordt er een nieuw sigarenmerk geïntroduceerd. Er zijn mensen met de hand bezig om sigaren te rollen. Het schijnt dat nog maar een handjevol mensen dat kan in dit land. Met de beeldtenis daarop van de kroonprins. Willem Vierus, heet dat merk vermoedelijk. Ja, ik, ik, ik, ik, korde, Willem II uh, ken ik nog van vroeger. Ja. Mijn vader rook, rookte Willem II. Ja. Mag ik wel even noemen dus, hè? reclame. Ja. Ja. Maar we, heb, we, we, we roken nu Willem IV. Dus, kennelijk. Ja. Klaarblijkelijk. <laughs> Allemaal uh, met de beeldtenis van de kroonprins erop. En Jeroen Wielaert sprak zojuist met de prins van Oranje. Uh, nou, dat niet. Maar ik kijk wel naar zijn beeldenis, Sven. Heb jij vroeger nog sigarenbandjes uh, verzameld? <lacht> Heel vroeger, ja. Jij? Uh, nou, ik denk het wel als Veenendaler. Ik, ik, ik, ik, uh, ik zie hier een hele grote. Ik denk dat ik hem niet meekrijg voor je. Want oh, Dit is een mega sigaar van uh, wel meer dan een meter. En nou ja, zoals ik net bij dat wolspinnen was, ben ik hier dus nu bij die sigarenmensen. En de, u zit er een te draaien... ...waar Fidel heel erg trots op zou zijn. Dat dacht ik. Castro. Ja, zeker. Ja. Het is niet Castro-dag vandaag, maar wel uw dag. Het is onze dag, ja. Op dat. Die mevrouw die ik net sprak had het dus van een oude meester in de wol geleerd. Een Veen Veense meester. En u? Ik heb het in Kampen geleerd. Kampen was ook een sigarenstad. Uh, van een man van rond de 80. Ik doe het nu 20 jaar ongeveer. Het, het, het werkwoord is in de verleden tijd was. Dat is ook zo in Venendalen. Nee, voor mij niet. Ik, uh, ik ben nog steeds bezig. Ik ben nog steeds actief bezig. Ja, maar niet meer de grote industrie. Nee, nee. nee. Want je had hier, uh, even goed nadenken, je had hier de Panther. <lacht> Dat weet u nog wel. Ja, de Panther. U bent een echte Venendalen. Ja, ik uh, ben echt een ras. We rag. kennen elkaar van het voetbal, als ik u zo even recht in het gezicht kijk. En van judo van heel vroeger. Ja. De, panter. de panter. En dat kwam uh, even ter sprake, denk ik, in uw gesprek met Willem-Alexander. Want die heeft u aangesproken. Ja, klopt, helemaal. Hij was uh, zeer geïnteresseerd. Sigara uit eigen doos aangeboden. En een uh, uit eigen doos van ongeveer een dikke meter. He, dus, uh, ja. En hij letterlijk, nou ben ik voorlopig de sigaar. <laughs> maar hij ja. was heel... Je meter een sigaar dan een, een wc-pot in je hand hebben op Koningin de Dag, hoor, denk ik. Dat lijkt mij ook wel, ja. Dat lijkt mij ook wel. En, uh, hij vond het heel interessant in he, het sigaren maken. En echt die tabakslucht die rookt hij die ook. He. Maar goed, we hadden ook net voordat ze aankwamen, de tabak uit het vocht gehaald. Zodat de geur zo meer lang mogelijk bleef, bleef hangen, natuurlijk. Ja, Mijn gaat door met uh, het ambacht, met het handwerk samen met meneer daarnaast. Maar is het nou echt helemaal voorbij hier in Veenendaal? Of... Is het inderdaad herinnering met een luchtje? Ja, het is een herinnering met een luchtje, want de laatste grote fabriek, de ritmeester, is eind 2005 vertrokken naar de voormalige DDR. Dus er is geen sigaarindustrie in Veenendaal meer. Maar daarna is het geen armoei geworden in Veenendaal? Absoluut niet. Daar zijn andere industrieën voor teruggekomen. En dat is ook interessant natuurlijk. Maar dat goed. zie je hier, het is allemaal een en al in vergelijking met Rhenen. Ik zei het al net al gezegd, het is een en al moderniteit hier, hè? Ja, absoluut. absoluut. En dat, daar gaan we ook helemaal voor. Maar dan moet ik zeggen, als raad zegt de Veenendaal van 1954 dan vind ik het toch best jammer dat iets van de historie van vroeger... Hè, de wol en de sigaren, al is maar een klein component wat overgebleven was. We kunnen nog naar de kerk. Naar de kerk kunnen we en, en zaad. Ga ik ook doen. Ja. <lacht> Jeroen laat was dat. Ja, waar zou Jeroen het ABN hebben opgedaan als ik dat zo uh, <lacht> onderweg hoor? Hè? Hij is toch wel aangepast uh, geraakt in de loop van de, van de jaren. Ja. Aan tafel, Filip uh, Dreugen, uh, journalist, auteur van uh, boeken over uh, de Oranjes. En naast hem, Korte Hoorde... Vroeger de hoofdredacteur van Vorsten. Vandaag de dag de man die alles over uh, koningshuizen in binnen en buitenland schrijft uh, op, uh, op internet. Dat uh, vat ik gemakshalve uh, even samen met de bewegende beelden erbij toch? Uh, Ook op? bewegende beelden. Ook bewegende ja, beelden. Er is een uh, enquête uh, vrijgekomen. NOS enquête. Uh, en die zegt... Uh, Onder andere, ik pik er maar één dingetje uit. Over andere zaken, die villa en zo van Willem-Alexander hebben we het in de afgelopen uren wel over gehad. Ik pik eruit. 62% van de Nederlanders wil dat Willem-Alexander het Koningshuis moderniseert. Ja, de vraag is dan, wat moet je moderniseren binnen de gegeven kaders die uh, de, de familie heeft? Ja, dat kun, je kunt dat wel als wens neerleggen, maar je, je hebt te maken met de politiek. En uh, we hebben kort geleden al gezien dat, uh, dat in de politiek besloten is dat bij uh, ja, de, de toekomst... dat er een andere formatieroute gevolgd gaat worden. Uh, daar kun je uh, eigenlijk alleen nog maar indirect uh, enige invloed op hebben. Uh, ik zou ook niet weten hoe je op andere wijze... Dus de, de, ja, de, de de, de, de, de, het koningschap uh, ja. zou moeten moderniseren. Ja, want ik neem niet aan, Filip, dat er gedacht wordt over... hoe doen we de entourage van de koningin scherper, professionele... want dat heeft zij als geen ander gedaan. Dat is De grote moderniseringsslag is begin jaren tachtig geweest... toen Beatrix koningin werd. Ik denk dat we er niet omheen kunnen... dat dat uiteindelijk een wat meer symbolische koningschap gaat worden. Dus dat de politieke macht, die nu al tanende is... nog verder zal afnemen. Maar ja, heeft de prins niet eerder gezegd... dat hij er helemaal niks in ziet om alleen een... Ja, als ze te Als ze hem alleen maar... Linten laten knippen, dan ja. hoeft het voor mij ja. niet, heeft hij letterlijk gezegd. Ja, dus dat ceremoniële uh, koningschap, dat zint hem niet. Nee, alleen nee. Dat, is, dat is ondertussen ook tien jaar geleden dat hij dat heeft gezegd. En ik denk ook dat hij ook wel ziet dat hij er niet aan ontkomt dat het ja. vooral linten knippen gaat worden. Ja, maar ik heb, ik heb begrepen dat het niet. Dat, dat, dat, dat was de eerste keer tien jaar geleden, maar hij ja. heeft het daarna heeft hij het ook... heeft hij nog twee keer. Ja, maar uh, zo, zo scherp heeft hij het nooit meer niet gezegd. Niet zo scherp. En, en ik, ik denk ook dat hij het zelf wel ziet. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk ook meegemaakt wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Hij heeft ook de wens van de Kamer gezien om uh, ...dat de dat, uh, staatshoofd veel minder betrokken wordt... ...bij de politieke besluitvorming, bij het, uh, het formeren van een kabinet. Dus ik, ik denk dat hij er ook wel vrede mee heeft. Zeg maar nu klinkt het heel erg van... Ja, ...we hebben een ceremonieel koning dadelijk die linten knipt. Ik bedoel, zou er niks anders in het vat kunnen zitten voor hem op, uh, op nou ja, zijn werkgebied? Pr Prins, Prins Klaus heeft ooit gezegd, dat is de core business van de Oranjes. Hè? <laughs> ja, ja, ja, nou, ja nee, dat, natuurlijk, dat is een ja. van de dingen die je moet doen. Je moet je ja. laten zien, het belangrijkste van het Koningshuis is er zijn. He? En op momenten dat er iets te vieren valt, dan laat je je zien. Als er uh, iets te treuren valt, dan laat je je zien. En dan exact. bied je een troostende schouder. En, en voor de rest, ja, het, het is natuurlijk ook niet echt meer van deze tijd om dat uh, heel erg met de politiek te laten te nou, nou ja, Vooralsnog voor schrijft de grondwet voor dat de koning ja. uh, het hoofd is van de regering. Ja. En dat... en dat is voorlopig nog niet veranderd. En volgens mij is er ook in de Tweede Kamer geen meerderheid die dat wil veranderen. Nee, nee. alhoewel er een paar jaar nee. geleden zich wel een, een, een, een meerderheid daarvoor aftekende. Ten tijde van dat laatste Paarse kabinet was er op een gegeven moment was er sprake van... dat er uh, toch wel een aantal partijen met elkaar eens waren... Dat, hè, dat dat misschien wel eens moest gaan veranderen. Alleen ja, vervolgens gebeurden er allemaal andere ja. politieke dingen... waardoor het tot de achtergrond is geraakt. Maar... Nu zien dat, dat, dat de PVV aan macht verliest en ook aan, aan inbreng verliest... zal denk ik dat... Uh, ja, dat geen belangrijke issue meer zijn? Nee, en het zal wel op een typisch Nederlandse manier gaan... dat het wel in de grondwet blijft staan... maar dat we ondertussen toch aan alle kanten aan die macht van de koning knabbelen. En uh, dan uiteindelijk, dan, dan, dan is de status quo zo... dat hij die macht in, in feite al kwijt is geraakt. En dan staat het misschien nog wel in de grondwet. En dat verandert we dan misschien ook nog wel eens. Maar een hoeveel inhoud zit er in, in de grondwettelijke omschrijving de koning is het hoofd uh, van de regering. Ik bedoel, uh, niet meer dan ook uh, vrij symbolisch... behalve dat ze nog, geloof ik, uh, voorzitter is van de, de Raad van State. Ja, nou ja, ja. goed, dat, dat, dat betekent dat ze wel... En, en straks Willem-Alexander betrokken blijft bij de, bij, bij, de, bij de regering... en ook daar, uh, he, ze kan adviseren, ze kan uh, zo nu en anders een keer uh, mensen zeggen... van zou je daar niet eens aan denken, zou je zus niet eens doen? Maar de Tot koning tekent dat... nog altijd de wetten, toch? En de koning tekent uiteindelijk ja, de... alle wetten. Ja, Maar dat ja, zal niet ja, veranderen. Alleen, dat ze... alleen, er is geen staatshoofd. Is geen koningin, geen koning die dat weigert op het moment dat de Tweede Kamer heeft gezegd... Nou ja, daar zijn ja, we ja, wel. Pardon, de Belgische België. koning. <laughs> uh, koningin, de ja, koning, Maar dat is toch met alle respect aan een wat ander land. En, in, in Nederland is de laatste keer dat zoiets speelde was begin jaren 70. Ik zie dat niet zo heel snel meer gebeuren. En ik denk ook dat op het moment dat zoiets zou gebeuren... dat er een hele grote discussie op gang komt over de, überhaupt de, de positie van het koningschap. Ja, ja. De, hier klinkt ook in door dat je het niet verstandig vindt als een koning dit soort dingen uh, gaat doen. Uh, een dagje geen koning zijn. Dat is toch een absurd. En iedereen die dat in België heeft ja. meegemaakt, ja. die heeft daar zijn hoofd over geschud en, en heeft gezegd van. Het, het is natuurlijk een land dat al in, in beweging is vanwege die verschillende talen. En dan ook dit nog eens een keer. Nee, maar, ik, dat mag, was, daar was weinig begrip. Ja, voor. maar van Philip kun je nog om? rare dingen verwachten, denk ik. Van kroonprins Philip. Oh, ja, nee. De Belgische ja, ik, kroonprins. Ik hoorde, ja. ik, hoorde, ik hoorde mijn naam. Ja, nee, nee, nee nee, nee, nee, sorry. Ik, ik, denk, ik denk dat in België dat de, dat de, de positie van het koningshuis nog veel wankeler is. En, Uiteraard. Ja, ja, ja, ja, zeker bij de volgende troonswisseling... dat daar misschien mensen zo op hun achterhoofd krabben of ze dat nog wel willen. Een dagje afstand doen van de troon komt ook niet helemaal overeen... met het karakter van de oranje, zou ik zeggen. Uh, dat lijkt mij niet. Nou, nee. Nee. nou ja, Mina heeft na de oorlog heeft ze eigenlijk een ja. beetje de bruier aangegeven. Ja, maar dat destijds. was blijkbaar, maar dat, dat, dat we overspannenheid en, en, en vermoeidheid van alle oorlogs Teleurstelling. Ja, en teleurstelling dat er geen ja. werkelijke verandering van het politieke landschap plaatsvindt. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, goed, dan hebben wij net de nette regeling dat je even een stapje terug doet... en een regent, regent, ja, regent ja. in dit geval ja. krijgt. Ja. Het geen slechts één keer, nee, twee, twee keer. keer na de oorlog, ja. is ja. ja, twee keer ja, ja. even ja. buiten bedrijf ja. geweest. Goed, terug naar de dag van vandaag, naar het bezoek aan Venendaal Jeroen. Ja, ik uh, ben uh, voor de kerk aangeland. De eerste steen van deze uitzettingen gelegd door de kerkmeester R. Bunt op de 30ste augusti 1753. Jaap Pilon is onder andere historicus, maar ook oud-wethouder van Veenendaal. Dat is het dus, hè? Het mooiste stukje erfgoed van het stadje. Ja, het is... Uh, Dorpje. Helaas moet ik dat toegeven, het is bijna het laatste wat we hebben, ja. Klopt. Ik had het al over de contrasten tussen Renen. Dat heeft dan inderdaad, inderdaad die middeleeuwse bakstenen wortels. Uh, hier, dit centrum waar de koningin nu bezig is een rondje omheen te maken. is uh, zo ongeveer het meest, meest aantrekkelijke historische deel. Nee, dat klopt, uh, maar we moeten niet vergeten: Renen was een stad. Veenendaal behoorde daartoe uh, in de vroegere eeuwen. Veenal is niets anders dan een uit de kluiten gewassen turfdorpje geweest met een aantal turfstekers. En kent ook verder niet zo'n historie van, nou ja, van mensen die, die het gemaakt hadden, zeg maar, een arbeidersdorp. Dat dus inderdaad de moderne tijd ook heeft kunnen inademen. Al die ICT, de grote winkelcentra. Maar er valt me nog iets op. In vergelijking met Renen, een enorme hoeveelheid dranghekken. We hebben het ook wel eens over de aanbraakbaarheid en de dichtbijheid. Nou, er zijn mensen voor wie ze toch erg veraf blijft. Ja, er zijn mensen waar ze... Wat is hier gebeurd? Nou, er is hier, uh, heb ik begrepen, 6 kilometer Dranghek neergezet. Maar het is ook een heel wijds gebied natuurlijk. Het is wel 800 meter, maar wel ver uitgestrekt. Uh, ja, uh, wat hier gebeurd is, is uh, dat we in een route lopen... En veiligheid bovenal, met name naar Apeldoorn. En daar hebben we ook voor gekozen en dat is maar goed ook. Maar je ziet hoe dichtbij de, koning, de koningin en de kroonprins en Maxima met name die maar naar die hekken toe gesleept werd. Zowel figuurlijk als letterlijk. En dat, dat heeft ze ook zelf gedaan. Dus de afstand is heel gering hier. Gelukkig. Niet voor iedereen. En nog, nog eens wat. Van tevoren werd mij ook gezegd dat in Venendaal, sommige mensen het nog wel eens wat frivoler hadden willen zien. Klopt. Maar Venendaal bestaat ook uit... Euh, laten we zeggen mensen die hier van origine wonen... en ook conservatief, christelijk zijn enzovoorts. Dus die inhaalslag moeten ze toch nog wow. een beetje maken? Nee, maar dat zijn vaak euh, erg koningsgezinde mensen. Maar in de loop van de jaren, met name de laatste 30, 40, 50 jaar... zijn er heel veel Bourgondiërs, ook, euh, Amsterdammers en anderen... Naar, euh, naar, euh, naar Veenendaal gekomen. Ja, en euh, ik moet luisteren, het is nu een uh, smeltcruis... En daar ben ik in ieder geval blij en dankbaar voor. Een stadje dat in ontwikkeling blijft? Ja, nee, maar het is gewoon een geweldige stad. Er is heel veel cultuur, er is heel veel sport, er is heel veel te doen. Veel horeca. Uh, Hier op de markt ook, waar we staan inmiddels. Ja, nee, maar er staat. Het is, het is, het is niks. Het, nou ja, oranje van de mensen. Ik weet niet of dat een uitdrukking is. Maar dan heb ik hem nu gemaakt in ieder geval. Ja, het is een uitdrukking. Even, uh, uh, u kent dit uh, als politicus, als communicatieadviseur natuurlijk ook wel. Wat zal uh, zo'n rondje rond de kerk van koningin Betrix en haar gevolg uh, voor... De ontwikkeling en de ontbolstering zou ik maar zeggen, van Veenendaal betekenen. Nee, Dit heeft al in het voortraject ongelooflijk veel losgemaakt. Er is een soort sociale cohesie, is nieuws ontstaan. En uh, mensen hebben elkaar gevonden. Ik denk dat dit ook voor het imago van Veenendaal naar buiten... Ja, u hoort nou een soort koor uh, waar ik... Uh... Uh, wel blij mee, Ben, maar dat niet uh, in zijn totaliteit. Veenaf vertegenwoordigt Goed goed over. Maar alle, het komt goed over. Maar ik, ja, ja, de Rivers of Babylon aan de grift. Ja. Ja. Nee, maar, <lacht> ik, heb ik wil maar zeggen, uh, de ontwikkeling van Veendaal uh, naar de moderne tijd is er. En het is een geweldige stad om in te wonen en te leven en te werken. Jullie ook nog even meeluisteren met Boni M. Jongens daar in de Friesia. Laat horen. <lacht> Jan, Jan Peels. Jan, de uh, Rivers of Babylon vergezellen je. Waar ben jij? Ja, ja prachtig inderdaad. En uh, als je dan zo die route volgt, dus waar, waar uh, Jeroen het daar net over had... Dat, uh... Uh, Prins Willem-Alexander een enorme uh, sigaar kreeg. Nou, zo is het eigenlijk de hele route. Elke keer wordt er weer van alles aangereikt. Zo kreeg hij eventjes geleden ook nog een uh, voetbalshirt. Waarop stond uh, respect en fair play in de kleuren van, uh, de Argentijnse, uh, van het Argentijnse nationale team. Nou, je weet, uh, hij trekt geen uh, shirts van uh, Feyenoord aan. Maar dat trok hij dan ook even niet aan. Ondertussen ben ik een stukje verder gelopen langs de route. En hier staan een paar echte oranje fansen. Absoluut. Ja, Uit Rhenen. Uit Veenendaal. Uit Veenendaal, sorry. Uit Veenendaal. Uit Veenendaal. Ja. Tuurlijk. Ja, ja, het gaat allemaal zo snel op zo'n dag. Ja, wij stonden hier vanmorgen al vroeg. Dus uh, het beste plekje. Maar nu blijkt alle pers ervoor staat. Dus. Ja, je dacht hier een mooi plekje pe te kunnen krijgen. Een uitzicht te hebben op uh, alles wat er gebeurde. In een prachtig tenue met een rood-wit-blauwe sjaal. Om jij met een oranje, oranje sjaaltje om. Wie is de favoriete oranje? V Maxima. Willem. He? Willem. Willem. Maxima. Maxima, ja. Dat, en die, is ook, die heeft het ook uh, gewonnen. De, de peiling als het daarom gaat. Um, de, ja, in afwachting daarvan. Nou, ik ga aan de kant staan. Dan kun je die zo meteen goed uitzicht krijgen op het hele gevolg wat hier langskomt. En even verderop is Martijn van der Wiel. Ik sta op de plek waar de jasjes uitgingen van de prinsen. Ja, klopt. Want hier werd gevoetbald, gekooi voetbald. Ja. En dat is dan 2 tegen 2. En wie kreeg jij in je team? Ik kreeg Constantijn in mijn team. Die zijn jasje uitdeed en meevoetbalde. Ja, zeer zeker. En dat ging goed? Ja, we hebben gewonnen. Dus drie punten mee <laughs> En de competitie hier. En dat is dan iets uh, typisch Venendaals. Deze competitie, kooi voetbal. Leg eens uit. Ennis is de aanvoerder. Klopt. Het is een... Uh... Het is een wijktoernooi, wijk verschillende wijken hier in Venendaal die tegen elkaar opnemen, en uh, ja, om zo te kijken wie de beste voetballer is, heeft in de wijk. Ja, en ook om de jongeren een beetje bezig te houden, zeer om problemen zeker. te voorkomen, want daarmee is Venendaal de afgelopen jaren ook wel eens in het nieuws geweest. Ja, klopt, zeer zeker. Ja, een sport, zoals u net al verteld, sport is toch een uh, medicijn voor, uh, voor, voor jongeren die uh, affiniteit hebben met voetbal. En dat werkt echt? Wat merk je daarvan in die wijken? Ja, net tegenover elkaar. Ja. Ja. Dus de ene wijk tegen de andere. Ja, zeker zeker. En nu met Prinsen erbij, die de teams kwamen versterken. Ja. Was dat afgesproken of was het een verrassing? Of ze inderdaad die jasjes uit zouden doen en mee zouden gaan voetballen? Ja, het was eigenlijk wel een verrassing eigenlijk. Ja, nooit zo'n zat mensen. hebben het gevraagd en uh, ze wilden meedoen. En, uh, ja, was fijn. Het is een leuke, uh, leuke ervaring. En er staat nog een hele grote cup. Die hadden jullie klaar ervoor. Ja. <laughs> maar er was geen tijd meer om hem te overhandigen. Nee, dat is voor de jongens zelf. Hij is mooier dan die cup met die wc die we gezien hebben. Want die kregen ze toen straks in Rene, dan hadden ze wc-potten gegooid... en dan kregen ze een, pot met de, kregen ze een cup met een wc erop. Oké, okay, ja, dan is deze toch iets mooier. Uh... Dus misschien moet je me snel <laughs> toch maar even proberen mee te geven... aan een van de lakijen in het <laughs> gevolg. Ja, dat zal ik doen. Ja. Goed, dankjewel. Ja, het is uh, twee minuten over, half één. De koningin, de kroonprins... Maxima en alle anderen zijn bezig aan de tweede etappe van hun bezoek aan de provincie Utrecht. Ze zijn in Venendaal, waar we het zo meteen weer gaan oppakken. Naar de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. En in Venendaal zongen kinderen net zoals in Renen een welkomslied voor het gezelschap. Dat wordt rondgeleid door burgemeester Elsenga. In Venendaal komt straks ook Pieter van Vollenhoven. Hij was er in Renen niet bij, want hij heeft een ontsteking aan zijn voet, dus hij doet alleen het laatste stukje mee. De koninginnedagfeest op het Java-eiland in Amsterdam wordt zo druk bezocht dat de wegen er naartoe zijn afgesloten. Het terrein is vol, zegt de politie van Amsterdam. Politie raadt mensen af om nog naar het feestterrein op het Java-eiland te komen. Er is ook nog wat ander nieuws. De status van negen Spaanse banken is verlaagd. Door dat besluit van Stemmen en Boors moeten de banken meer rente betalen over nieuwe leningen. En onder die negen Spaanse banken zijn er een paar grote, Santander en BVVA.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 Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. In een groot deel van het land worden het 20 tot 22 graden. In het noorden is het een paar graden frisser, dankzij een aantrekkende Noordoostenwind. Vanavond en vannacht neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en volgen er regen- en onweersbuien. Tijdens de buien is er ook kans op hagel- en windstoten tot 70 km per uur. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Morgen komt er vrij veel bewolking voor en is er kans op een regen- of onweersbui. Die maxima komen uit tussen 15 graden aan zee en 20 in het oosten. Na morgen wordt het geleidelijk frisser. Het is daarbij licht wisselvallig met veel bewolking en soms wat regen. Aanwezige verkeersinformatie. op de A27 Golkem richting Utrecht is een ongeluk gebeurd en daarom staat er een file tussen Noorderloos en Lexmond van 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. In de dag op 1. Vier minuten over half één. De koningin is in Venendaal met haar familie. Het bezoek is goed op uh, stoom uh, gekomen. We gaan uh, de stappen langs alles wat Venendaal bedacht heeft om te laten zien. Natuurlijk volgen. Maar we willen ook graag weten wat er elders in het land uh, gebeurt. Bijvoorbeeld uh, in Limburg. U herinnert zich mogelijk dat de koningin vorig jaar bezoek was in Torren. En ik meen ook in, uh, in Weert. Frank Mone van uh, L1, de Limburgse. Uh, regionale zender. Frank, jij reist uh, uh, de hele provincie door, he? van noord naar zuid. Wat gebeurt er? Inderdaad, Goedemiddag. Uh, ik ben in Maastricht vanmorgen begonnen in de, stads, uh, in de stadspark bij de Vrijmarkt daar. Die was, uh, die was echt heel erg groot. En daar is dus de jaarlijkse braderie en dat, uh, ja, dat zijn festivals. En, en rommelmarkt die overal in Nederland, maar ook in Limburg worden gehouden. En we hebben er natuurlijk ook de festivals in Sittard. Er is uh, allerlei... Uh, uh, ...feesten in nien Daar wordt zelfs een cityrun gehouden, een hardloopwedstrijd. Dat gebeurt in Zevenum met Jeugd en Hoop. Daar heeft het jongere gilde alles georganiseerd. Dus uh, ook hier van alles te doen, Govert. Ja, maar ik vroeg me wel af uh, waar Limburg in is. Uh, en dat, dat, willen, dat willen ze toch altijd laten zien op dag. Elke provincie, elke plaats, elk dorp, elk geheugd in Nederland. De schotterij, waar is die nog te zien dan? Ja, dat is bijvoorbeeld hier in Heidhuis het geval, waar ik nu ben. Dat is een dorpje in Middel-Limburg, niet ver overigens van Thorn, waar de koningin vorig jaar was. En daar begint om twee uur het deken- en donateurschieten. En daar wordt de schuttersdeken, die worden bekendgemaakt. Degene die als eerste die vogel ervan afschiet, die mag zich deken van het jaar noemen in Heidhuizen. Schutterij Sint-Nicolaas dat hier doen. En dat is een beetje een traditie in midden limburg die toch in veel dorpen nog terugkomt. En ook varens uh, en harmonieën die uh, allerlei optochten muzikaal begeleiden en op festivals zijn en zo. En, en, en de jongeren aansporen om aan allerlei wedstrijden mee te doen. Dus dat, dat zie je nog wel in heel veel dorpen. Ja, zou de Spaanse koning wel... Uh... <lacht> <lacht> die zou nog wel wat kunnen schieten in Limburg, hoor ik. Ja. En He? geheel onschuldig verder. Ja, daar kan hij zijn gezicht laten zien met geweer. Goed terzijde, Flauwekeul, uh, Sven, volgende. Van het diepe zuiden gaan we naar het hoge noorden. Oki Smit van RTV Noord. Groningse ingetroffenheid of uitbundigheid, ook met schutterijen bij jou daar. Nee, weinig schilderij. Die heb ik uh, niet gezien. Ik ben wel uh, in heel veel verschillende plaatsen in onze provincie geweest vanochtend. En ja, Er zijn toch heel veel vrijmarkten, braderieën... Uh, kinderen die speelgoed te koop aanbieden en dergelijke. Maar wat hier in de meer wel heel origineel is bedacht... is dat het parkeerprobleem is opgelost door ver buiten de plaats parkeerplaatsen in te richten. En dan word je met een antieke bus van het plaatselijke busmuseum je naar de braderie gebracht. Nou, dat is uh, op zich een schot in de rooster. Dat wordt normaal zo rond dit tijdstip zo'n... 15.000 20 15 tot 20.000 mensen verwacht, die zijn er nu ruimschoots. En men hoopt vandaag op zo'n 50.000 bezoekers hier in uh, Hoge Zandtapermeer. En elders in uh, Groningen, in Bedum, daar heeft men een oude traditie uh, in uh, ere hersteld. Daar is men aan het spijkers slaan. En hoe is het weer? Het weer is fantastisch, het kan niet beter. En vandaar natuurlijk ook dat het in al die plaatsen heel erg druk is. En dat spijkers staan, dat kent misschien uh, mensen elders in, uh, in Nederland ook. Maar hier gebeurt het met spijkers van ongeveer 30 centimeter die in een boomzand staan met een hamertje van een spelletje, hamertje tikt. Dat dus wordt heel veel staan denk ik. Dankjewel vanuit Groningen, terwijl prinsen hier in een soort van lokale versie van talent ter zee en in de lucht in een, een zeilbootje met wielen van een helling afrijden. Terwijl de koningin duidelijk haar hart vasthield en meester Pieter van Vollehoven is gearriveerd. Ja, die dacht er is wat aan de hand dit land. Laat ik eens gaan kijken in Venendaal En uh, daar is hij van harte welkom natuurlijk. Hij heeft last van zijn voeten. Hè? Er mankeert hem iets. Uh, hij heeft een ontsteking aan een van zijn voeten heb en ik uh, begrepen. Waardoor hij, ik hoor jij weet iets meer, ik hoor de nee, woorden, uh, nee, nou, ja, ja Ik dacht, met de brot Ik weet niet eens welke voet, of het linker nee. of rechter is. Nou, maar we, we kunnen hem maar aanschouwen. We dus gaan hem be gaat goed bekijken. We gaan hem goed bekijken, want het is bijna voor het eerst dat hij er niet volledig bij is. Hè? Nee. Nee, hij, ja. is, hij, is, hij is er toch Hij zit al van hoe lang in deze familie? 6,67? Ja dat was wat. He? Hij heeft zijn positie bevochten. En nou mag hij erbij zijn. En dan loopt hij half half goed, half slecht. Hajo Bootsma in Friesland. Wat gebeurt er bij jou? Nou, je hebt het al beschieten. Uh, er is hier een klein meisje dat probeert haar uh, dubbelhoofdjacht jachtgeweer te verkopen. Uiteraard een speelgoed. Dus ze, zit, uh, ze zit met kleine pijltjes te schieten op twee poppetjes die weer staan op een hele grote doos die weer volgt. Dat is allemaal spul wat weer verkocht kan worden. Ja, uh, traditionele vrijmarkt uiteraard hier in, uh, in Leeuwarden. Ik ben vanochtend ook begonnen hier in Leeuwarden. Toen liep die stad echt helemaal vol met mensen. Daarna ben ik naar uh, Bolswat gegaan en Sneek En Sneek was wel bijzonder, want jullie kennen ze vast al. De Blauwwister dakkapel heeft al regelmatig overhoop gespeeld bij talloze EK's. WK schaatsen, zij nemen op 1 november afscheid. Ze hebben een cd gemaakt, een enige, en dus ook gelijk een late cd. En die hebben ze daar helemaal gespeeld. 2000 man voor het bordes van het gemeentehuis Sneek stonden daar mee te deinen, mee te hossen, mee te zingen op de klankeris van de blauwe dakkapel. Het was wel een, uh, het was een ontroerend afscheid. Dat is mooi om, uh, om te horen dat, dat het ontroerend was. Dankjewel, uh, Jo Bootsma. Terug nu naar Venendaal, waar professormeester uh, Pieter van Vollenhoven is gesignaleerd, de werkelijkjarige vandaag. Jeroen Wielard. Ja, heb je wel gezien. Ik, ik, ik heb hem zelf nog niet gezien, maar wel een prachtig uitzicht gehad op uh, die hele zon markt. En daar is een gedicht opgehangen op de muur: grijze muur, witte letters op twee mieren. Vol goede eetlust en manieren bestelde laatst een tweetal mieren in een cafeetje te New York met in hun vingers mes en vork en om hun reizen en om hun halsen twee servetten twee miereneterkoteletten. Ja, kees tip, kees tip, jij had er over. Ja, dat lijkt me ja. ja. Altijd aanwezig als oud Venandaler. En ik kijk naar een mevrouw die heel blij is. Ze heeft een soort oud verpleegsterskostuum aan, wit kapje, hè? Ja, ik ben uh, diakones. En uh, mijn naam is Greet uh, Verhoeven. Diaconessen komen over het algemeen niet veel voor in Veenendaal, In Amerongen, dus dat zijn, we zijn bijna de buren. En daar hebben we onze zustergemeenschap. En u staat hier met uw Lumix fotocamera En toen kwam Willem-Alexander. En wat gebeurde er? Nou, toen... Uh... Toen vroeg ik van, mag ik met u even op de foto? En toen kwam die. En toen uh, stak ik mijn hand in zijn arm. En uh, hij zei van, nou, ik pak even het foto te stellen en dan laat ik het even door de beveiliging maken. En, dan gaat... en zo is het gebeurd? En zo is het gebeurd. Kan ik hem zien? Ja hoor, kijk. Ja, nu gaat hij aan. Ja. Hij komt langs. De diakones samen met Willem-Alexander... Ja, Laurentien, foto's van Laurentien, die hier stond te swingen. Met Constantijn samen, luisterend naar het koor. Op het, uh, op het uh, programma geen psalmen, maar wel de River of Babylon. Okay. En inderdaad, daar de diacones met Wilm-Alexander. Ja, nou, dat is... Uh, hij, Alexander zei van, nou, u dacht kan niet meer stuk. Hij en hoe is... Het goed aangepakt. En daar had hij gelijk in? Daar had hij helemaal gelijk in. Nou. Jullie weer. Matthijs, van der Wiel eigenlijk weer. Matthijs, wat laten wij onze oranjes doen of de aanverwanten? Nou, ik ben nu bij de toch wel meest uh, spectaculaire activiteit. Ja, echt spectaculair is het natuurlijk nooit op Koningin de Dag. Laten we eerlijk zijn. Maar hier wordt toch uh, een klein risicootje genomen met uh, de prinsen. Op uh, de hellingbaan, een houten hellingbaan. En daar hebben ze zeep, een zeepkist te en net waren dat twee prinsen die stoutmoedig in een bootje op wielen gingen zitten en naar beneden scheurden. Dat was één, groot gejuich, maar uh, het plein ging pas echt uit zijn dak. Toen zojuist twee prinsessen hun uh, hoge hakken uittrokken en ook plaatsnamen in uh, zo'n wagentje wat naar beneden scheurde. Alles veilig en wel, het is helemaal afgezet. Het uh, landingsgebied, aankomstgebied met strobalen en ze hebben een zachte aankomst in het zand. Hè. Zo'n soort noodrembaan wat je ook wel eens op bergweggetjes ziet. Als het te hard gaat, nou dat ging het niet. Maar in ieder geval is dit dan tot zover. Ja, spectaculair is het niet, hè? maar toch wel het meest gedurfde wat ze gedaan hebben hier op de markt in Venendaal, Waar gesport wordt, gevollibald, gefietst, dat uh, hoeven ze nog niet, en touwgetrokken. Ik vrees voor de prinsen dat er weer jasjes uitgetrokken zullen moeten worden. Misschien uh, de mooie gelakte schoenen weer uit zullen moeten en dat er zo dadelijk meegetrokken gaat worden. Er stond er alleen op een skateboard. We gaan hier terug naar de tafel naar Philip uh, Brugge en Korde Horde. Uh, nog even uh, terug naar die enquête waar wij het eerder over hadden. We hadden het uh, uh, vanochtend in deze uitzending ook al over het imago van de prins. Uh, volgens de Nederlanders is uh, uh, dat imago stabiel, zegt 6 op de 10 Nederlanders. Mooi. Verbaast jullie dat? Nee. Nee. Nee, ik denk dat hij zich de afgelopen jaren uh, goed heeft laten zien. En dat hij geen... ...geen gekke dingen heeft gedaan. Nou ja, na er eigenlijk zijn er geen rare dingen meer gebeurd. Maar ten tijde van het Machankulo, ja, schandaaltjes zou je wel kunnen zeggen. Dat was de villa in Mozambique. Dat was de villa in Mozambique, sorry. Ja, toen heb ik toch wel een tijdje gedacht van nou... dat kan wel eens wat vervelende, een vervelende komen. Ja, maar ik had het idee dat dat met name ook een, een iets, iets voor de media was. Dat het voor de meeste mensen in, uh, in het land uh, eigenlijk niet zo'n heel grote rol speelde. Dat het vooral voor een, een aantal uh, talking heads in, in Den Haag en, en, in, de, en in Hilversum uh, redelijk groot werd gemaakt. Terwijl het ja, ja. Voor, de, voor, de, voor de gewone man in de straat niet zo'n enorme rol speelde. Pieter van Vollenhoven zoemt uh, intussen het gezelschap, de koningin, prinses Maxima... Uh, en laat even zien uh, dat hij uh, aanwezig is, terwijl andere prinsen nu op fietsen zitten en uh, de prinses toekijkt. Ja, Een, uh, een op de tien uh, Nederlanders, heren, is uh, helemaal niet geïnteresseerd in het uh, koningshuis. Wat ja. moeten we van zo'n percentage vinden? Nou ja, ik, ik krijg ook regelmatig krijg ik opmerkingen van mensen die zeggen van nou, het hele koningshuis is eigenlijk maar een poppenkast. Dat, zo, zulke mensen zijn er. Ik antwoord daar eigenlijk altijd op met van... ja, maar het is toch wel een mooie poppenkast? Ja, ja. De, ja, ja maar, wat kun je er anders over zeggen? Nou ja, laten we zeggen, de, de hoogte van het getal. Ik, ik, denk, ja. ik, ik denk dat het eigenlijk nog wel meer is dan uit dit onderzoek komt. En, en bij dit soort onderzoeken ligt het enorm aan hoe je mensen vraagt. Een paar jaar geleden heeft het AD heeft, uh, gevraagd aan mensen van... vinden jullie de monarchie vinden jullie goed? Nou, er kwamen weer zo'n 80 procent en zeiden, ja, dat is prima... Vinden jullie dat uh, de erfopvolging nog van deze tijd is? Ja. En ineens zijn of 65 ja. procent zei 65% van, nee dat is niet meer van deze tijd. Nee, ja. en dat, is natuurlijk dat is op zich correct. Een... Het, het, we het, ja. wezen, het wezen ja. van de monarchie ja. werd daarmee ineens uh, ja. op, op de tocht gezet. Ja. Govert noemt net het getal. Uh, stel nu dat er volgend jaar uh, een toonswisseling is in 2013, dan gebeurt er iets met dat getal. Uh, want we hebben ja. het koninklijk huis en mm. uh, dat is al beperkt. Uh, de koningin, ja. de kroonprins, uh, ja. zijn vrouw, ja. uh, eigenlijk iedereen die direct aanspraak maakt op de troon. Dan heb je nog de koninklijke familie, dat is een grote gezelschap. Ja. En dat gezelschap, dat aantal, wordt ingeperkt bij ja. een eventuele troonswisseling. Hoe zit dat precies? Uh, ja, ik heb begrepen dat uh, eigenlijk de hele Apeldoornse tak, zo zou je ja. kunnen zeggen, dan... Valt weg. Uh, weg van valt. Van ja. Dat valt heel weg. Magritte Vollenhoven en hun kinderen. Je moet het vergelijken met een boom, met, met takken. Uh, waarbij uh, nu de eerstvolgende in lijn voor de troon is Willem-Alexander. Nou, stel dat er wat met hem gebeurt of heeft geen zin, dan zijn het zijn kinderen. Pas als die niet willen, dan uh, gaat, gaat het binnen zijn familie gaat het verder uh, Constantijn. dan Constantine. Zijn kinderen. Als die allemaal niet willen of kunnen, nou ja, dan gaat het richting Apeldoorn. Zodra een van die takken wordt gevolgd, dan vallen al die andere takken die vallen af. Dus dan uh, zijn het de drie prinsesjes, de ja. drie uh, kinderen van Willem-Alexander... die uh, alleen nog in lijn ja. staan voor de troon. Ja. Dat, zijn de, de grondwettelijke, uh, uh, dat zijn de regels, de wettelijke regels. Ja. Maar zou het uh, consequenties kunnen hebben voor... Laten we speculeren. De Koninginnedag onder Willem-Alexander gaat door zoals vandaag. Wc-potten gooien, trekken, ja. van de heuvels enzovoort. Ja. Maar uh, zou de Apeldoornse tak daar dan nog bij kunnen zijn, mogen zijn, willen zijn... Ja, dat natuurlijk. Maar wel, ja. ja. Dat heeft verder dat niks dat... met die wettelijke regels en nee, -huis nee. koninklijke familie te maken. Nee, want dus, uh, ik bedoel, dus, nu zijn Floris en uh, Pieter Christian zijn er ook bij. En die hebben ja, geen toestemming voor hun huwelijk gevraagd. Dus die zijn ook sowieso niet meer in lijn voor de troon. Dus ik, ik zie daar niet ja. zo'n. Uh, nee. zo zo nee, nou, jij zou, je zou een, we zeggen, een uh, iets minder royaal uitgedoste uh, koninginnedag krijgen. Als zij er niet meer bij zijn. Ja, maar ik denk dat ze er wel bij zullen zijn. De, de, de, de, het Koninklijk Huis in Nederland of de Koninklijke Familie is ook een beetje een familiebedrijf. Hè? Waarbij meerdere mensen meerdere rollen vervullen. En uh, ik denk dat dat in het vol gewoon zo zal blijven. Hij, hij heeft de familie er dus echt ook informeel belang bij zich zo voltallig mogelijk uh, op dit soort dagen te presenteren? Ja, ik denk dat het voor het imago van de familie erg belangrijk is, maar eh, het staat nergens geschreven eh, in de wet van... en gij zult de dag mee nee. moeten maken voor de leden van de koninklijke dat familie. Dat is wel zo, Koor, ja. maar er staat tegenover dat de oude koningin, koningin Juliana, op zich vreselijke moeite had... blijkbaar volgens overlevering met de wettelijke regeling waarbij haar familie werd gesplitst in een deel koninklijk huis, koninklijke familie. Ja, ja dat, dat, dat kan. Uh, maar goed, dat is ondertussen natuurlijk ook al enige jaren geleden. Ja, zeker. Maar dat zou ik... deze koningin uh, misschien uh, het idee geven van laten we als het kan ons zoveel mogelijk volledig presenteren. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Kijk, ik, ik, ik denk dat, dat ze zelf uh, zich willen presenteren als een eenheid. En dat, dat doen ze nu en dat zullen ze blijven doen. En het is natuurlijk op zich al gek, want wat we nu eigenlijk zien is de helft van de familie. Hè? Want de andere helft zit of in het buitenland uh, en, en, en doet hier eigenlijk nooit aan mee. Dus ik denk dat ze dit gedeelte wel bij elkaar willen houden en zichzelf ook zullen gaan presenteren in het vervolg, ja, ja. ook als een soort als een soort hulp hulpprins ja. en prinsessen. Ja, ja. maar dat roept de vraag op. Ja, als kenner van het koninklijk huis. Uh... Die Irene-tak, hoe is de samenwerking met, met dit deel van de familie eh, en onderling? Hoe gaat dat? Nou ja, is we hebben die Margarita-zaak gezien... helemaal opgelost? Uh, hoe, nou, hoe we hebben dat? gezien te, na, na het overlijden van, uh, van Karel Hugo... Dat, uh, uh, dat er toch een hele uh, warme band is tussen die Irene-tak en, uh, en, en de Nederlandse tak. Uh, de overigen. Uh, uh, uh, Karel Hugo werd, uh, ja. het lichaam werd, werd naar Nederland overgebracht. Ja. Er werd een uh, afscheid van hem genomen. In die zin, dus er, uh, bij ja. di dit soort gelegenheden zie je dat die familie toch ja. één grote eenheid is. Ja. In, di in dit opzicht is het vergelijk met de boom weer. Interessant, ja. Uh, ja. Filip. Ja. Ja. Ja. Nou ja, goed, kijk, in, in, in het vervolg zullen we misschien uh, bepaalde prinsen wat minder zien. Ik denk bijvoorbeeld aan Pieter Christiaan en uh, Floris. Hun kinderen hebben ook geen adellijke titel. Nee, precies, ja. dus, die zullen, dus die zullen wellicht uh, wat meer naar de achtergrond verdwijnen. Uh, en, misschien vinden ze dat zelf ook helemaal niet zo erg, dat ze een wat meer uh, bestaan in de schaduw krijgen. En uh, wat ander leven kunnen opbouwen waarbij ze niet uh, heel veel verplichtingen hebben. We gaan weer eens kijken op het parcours bij Jan Peels. Ik zag de kroonprins net tennissen. Zijn ja. voorhand was eerlijk gezegd iets beter dan zijn backhand, zag ik. Ja, ik heb hem al van alles zien doen vandaag natuurlijk. En als je de mensen hier aanspreekt die nu hier in Veenendaal langs het parcours staan. Dan is dat wc-pottengooien van vanochtend. Het toch, blijft toch op een of andere manier favoriet. Nou hier een eindje verderop in de straat staat een, ja, een soort percussiegroep opgesteld. Met allerlei auto-onderdelen. Maar er staan ook grote oranje containers. Dus wie weet wordt het eigenlijk ook nog kliko gooien hier in Veenendaal. Zou ik misschien wat kliko gooien? Trommel, trommelen. Ook kliko trommelen toch maar. Ja. Niet, niet meer gaan gooien. Nee, nee, nee. nee, nee. Dat, natuurlijk... doen dat doen we hier niet. Dat doen we hier niet. Nee, gelukkig maar ik sprak u net even. Aan u, u begon meteen over de, over de koningin, hè? Zeg, over de koningin. Ja. Dat u u respect voor haar had. Ja, zeker weten. Vertel eens. Nou, dat is, uh, dat, uh, dat feest doorgaat en uh, wat ze allemaal meemaakt en zo. Ik heb daar respect voor. Ja. Nou, wel al die uh, alles om haar heen. Want al, mensen dachten eerst uh, toen het aangekondigd werd koningin, dacht ja gaat het nog wel door ja, en zo. Inderdaad. Wat zou u gedaan hebben? Nou, ik zou het ook door laten gaan. Toch wel? Jawel. Echt wel. Want een koningin moet er zijn voor haar volk? Vol, voor haar volk, ja. De andere de meningsverschillen, andere mensen. Nou, ik sta achter haar. Echt waar. En u denkt dat ook wel een beetje aan Friso dan? Ja, ja. Ik ben uh, zo... Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Of hij er nog te bovenop komt. Ja, dat is een grote vraag natuurlijk. Ja, ja, ja. Is dat ook iets waar u het over heeft? Hier zo, uh, terwijl u aan de dranghek staat te wachten? Nou, ik sta hier twee uren te wachten. En ik moet nog hier staan te kijken. He? Sorry, wat zei oh, Vier uren. Vier uren? Ja, ja, ja. He? Nou, het wachten wordt beloond. Want als, als we even. Ja, u moet echt op uw tenen gaan staan. Ik, kan net, ik ben net iets langer dan u. Dan kan ik zien dat er toch al wat beweging is daar een eindje oh. verderop in de straat. Dus uh, met een paar minuten komen ze hier komen echt ze allemaal in. langs. Dus Jezus. blijf gerust staan. Ja. ja. Is goed, vriendelijk bedankt. Het nieuws van 1 uur dat u klokslag 1 gewend bent, dat, dat gaan we iets naar voren halen. Want dan kunnen we bezoek in Venendaag tot aan de laatste woorden van de koningin blijven volgen straks na 1. Jeroen, Jeroen Wielaert. Ja, in sportstad Venendaal, zoals jou bekend, Govert van de oude Dovo in gvw tribunes heeft het Koninklijk Gezelschap inmiddels de markt verlaten, maar die was sterk ingericht voor het onderdeel sporten. Een van de thema's waarmee Venendaal zijn selling points wil laten zien. Ik zag Bernard, die meedeed aan touwtrekken. En ik zag Willem-Alexander, die hier tegen een hele groep stond te tennissen met zachte ballen. Mensen uh, met uh, lichte geestelijke handicap, die daarna heel triomfantelijk, heel ontroerend gezicht was dat, met hun rackets naar het publiek stonden te zwaaien. Publiek dat ze alleen nog maar in de rug heeft nu. Mensen uit uh, Venendaal, maar ook mensen uit heel Nederland. Of heb ik het fout? Hoevelaken. Hoevelaken. En ook uren staan wachten en zo. Alle acht. Alle wacht waren we hier. Ja. Ik moest mee hoor, ik moest mee. Ja, ik heb er geen spijt van. Ik heb nu een hand gehad van Maxima, dat vind ik toch wel leuk. Want, dat heb ik net ook gezien. Wat? Dat is toch je toekomstige koningin. Jouw toekomstige koningin, ook de uur? Ja, natuurlijk. Maar het mag nog wel even, Beatrix? Het mag nog wel even. Ik vind het toch wel knap in deze situatie. Een mevrouw, dat ze toch gekomen is, want ze heeft wel een stil verdriet. Powerwoman. Dat is het, maar dat is ze gewend. Heeft Ze misschien wel van de moeder mee, maar weet ik van de oma, dat denk ik. Dankjewel. Laatste minuut voordat we naar reclame en het nieuws gaan, zijn we voor Matthijs van der Wiel. Ja, en ik geef mijn microfoon af aan een mevrouw die achter me staat op een berg opgestapelde hooibalen. Mooi uitzichtpunt. want die stond net met een heel mooi zicht op de sportactiviteiten op de markt. Fantastische plek. Fantastische plek. plek. Ja. Stond ze hardop commentaar te geven en alles te vertellen. <lacht> dus je kunt het veel beter vertellen. Oh, nee, allemaal... nee, nee, nee. Dat laat ik aan u over. Nee. Wat heeft u allemaal gezien? Nou, ik vond het heel leuk. We, konden hier, we hadden een overzicht over de hele markt. Leila, ja, ja, de hele koninklijke familie. vond ik erg leuk, ja. ja. ja. En dan zie je ze voor, uh, het zoveelste, voor de zoveelste keer meedoen aan het touwtrekken, die prinsen. Geef niks. Leuk. Ja. Ja. En die zeepkisten vond ik heel leuk. dat ze daarin Maar dat touwtrekken, ieder jaar weer... Nee, het is leuk. Blijft leuk. Ja. Ja. En misschien als ze het ieder jaar doen, dat ze het op den duur wel leuk gaan vinden. wel. Ja, ja, ja, ja. Het viel me wel op dat één uh, reguliere touwtrekker werd vervangen door twee prinsen. Ja. Was leuk. Zoveel gewicht leggen ze niet ja, in de schaal. Ja, ja, ja. En het is voorbij. Ze zijn de hoek om de hoek uh, verder op het uh, parcours vanaf de markt in uh, Veenendaal. En daar komen ze zometeen richting het laatste deel van dat parcours... terwijl iemand hier beneden een enorme frituurpan heeft aangezet, Govert. Ja, je merkt het, hè? Je ruikt het. Wat zou erin zitten? Lekker? Misschien, misschien wel wat voor ons. Ja, Koninginnedag, Sven. Het is een dag dat je denkt... ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Het is alleen maar feest. Er gaan ballonnen in de lucht in, we glijden hellingen af enzovoort. En toch staat altijd een speciale dag op de radio. En zeker uh, tegen het einde van dit bezoek... terwijl uh, Pieter van Vollenhoven, uh, NOS collega's van de televisie te woord staat. In ieder geval is het zo dat we met z'n allen kijken natuurlijk naar het eindwoord van de koningin zometeen hier in het vervolg van deze uitzending na de reclame en het nieuws van 1 uur. Tot zo. dag 2012, een feestelijke dag. Wat een prachtige zon over die koninginnendag.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 Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Koningin Beatrix en haar familie zijn in Venendaal voor het tweede gedeelte van de Koninginnedag-viering. Rond 12 uur arriveerde de koninklijke bus. Zo'n 500 schoolkinderen brachten bij aankomst een aan obade. En daarna nam burgemeester Elsenga de koningin en haar familie mee voor een tour door de stad. De koningin stond onder meer stil bij het breien van een enorme jurk. Sommige prinsen en prinsessen hielpen mee. Prinses Maxima stond stil bij jongeren die aan zogeheten respectvoetbal doen. Voordat dit er was, waren we vaak buiten bezig en uh, deden we niks. Dan zaten we een beetje rond te hangen. We werken ook met respectkaarten. Dat is uh, zeg maar dat je met goed gedrag kaarten kunt verdienen en punten. Dat je hoger kunt eindigen in de competitie. Maar ze ook kunt kwijtraken door uh, bijvoorbeeld slecht gedrag of uh, te veel overtredingen. De koninklijke familie nam ruim de tijd om langs alle activiteiten te gaan. En wij hebben een nieuwe schaatsbaan en een skielebaan... dus wij willen graag dat de koningin van de winter ook komt schaatsen... bij ons in Veenendaal. En uh, Willem-Alexander en Maxima zag ik hier ook heel lang staan. Ja, hebben mijn moeder een hand gegeven. Dat was heel erg fijn, leuk. Heel fijn hoor. Wij staan hier al vanmorgen 7 uur. Dus uh, heel erg fijn. Ja, leuk. Vanochtend maakte de koninklijke familie een rondgang door het centrum van Renen. En opvallend was dat de koningin veel bloemen kreeg. Mogelijk wilden mensen haar zo een hart onder de riem steken vanwege de toestand van prins Frieshoop. Bij twee bomaanslagen op een militair complex in de Noord-Syrische stad Idlib zijn zeker acht doden gevallen en meer dan honderd mensen gewond geraakt. De Syrische oppositie meldt meer dan twintig doden.